9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte en elf andere Europese regeringsleiders... pleiten voor minder Europese regels. In een brief aan commissievoorzitter Barroso schrijven ze... dat de EU alles moet doen om de economie te stimuleren. Zo moet het voor bedrijven gemakkelijker worden gemaakt om te ondernemen. Verder vinden ze dat er onderlinge handelsbarrières met de VS moeten worden opgeheven... en dat er meer handel moet komen met Rusland en China. In oktober stuurde Rutte een soortgelijke brief... toen samen met de premiers van Finland en Zweden. De brief is nu ook ondertekend door negen andere landen. In Afghanistan zijn twee militairen uit Albanië omgekomen. Ze werden beschoten door een groep mensen in politieuniform. Dat gebeurde in het oosten van Afghanistan. De Albanese militairen waren in een dorp... voor de opening van twee scholen en een gezondheidscentrum. De daders zijn kort na de schietpartijen opgepakt. Albanië heeft ruim 270 militairen in Afghanistan. Het is voor het eerst dat er Albanese militairen in het land om het leven zijn gekomen. Minister de Jager van Financiën wil dat er permanent toezicht komt op de Griekse regering en niet drie maandelijks. De Jager zei dat in Brussel voor de vergadering van ministers van Financiën van de 17-Eurolanden. In Brussel wordt besproken of Griekenland aan alle voorwaarden voldoet om de volgende lening van 130 miljard euro te krijgen. Minister de Jager vindt dat de Grieken keer op keer de gemaakte afspraken niet nakomen. De man met wie Prins Frizo afgelopen vrijdag aan het skiën was... is vandaag door de politie een leg ondervraagd. De hoteleigenaar skiede met Frizo buiten de geprepareerde piste... toen hij werd bedolven onder een lawine. De man belde de hulpdiensten. Hij bleef zelf ongedeerd doordat hij een speciale airbag droeg. Volgens de politie is het horen van een begeleider gebruikelijk... na zo'n gebeurtenis als vrijdag. Het weer vanuit het Noordwesten, toenemende bewolking, gevolgd door wat regen. Minimaal vannacht tegen het vriespunt, met kans op gladheid. Morgenochtend nog regen, s middags droger en wat zon. Het wordt 6 graden op de wallen tot 9 in Zeeland. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Het is Radio 1, BNN Today, Luc Kink, Het is drie minuten over negen. Straks een Brabantse die afgelopen weekend geen carnaval nodig had om een feestje te vieren. Schatse ze Wust werd voor de derde keer wereldkampioen All Rounds en samen met Erbe Winnemars hier naast mij aan een kopje soep. Net terug uit Moskou. Heb je niet gegeten, jongen? Ik heb nog helemaal niks gegeten vandaag, Ach, ja. man, dus, dus ik man, heb man, een heerlijk bakje soep nu. We gaan zo meteen napraten over haar overwinning. En hacken is helemaal hot de laatste tijd. Na half tien praten we hier in de studio over de do's en don'ts van ethisch hacken. Zeker niet ethisch verantwoord, maar wel erg grappig was de jongen... die een paar jaar geleden zogenaamd de NS-informatie op stations op rol liet slaan. We staan hier op uh, Ede Wagen. Ik heb, ik heb weer een leuke truc die ik graag met jullie wil delen. Ik ga straks even contact maken met de database van NS. Iedereen Ik er nu. Ik denk dat ik persoonlijk toch liever van Sport 3 Dames en heren, de vandaag van Sport 3. En je kunt het filmpje natuurlijk ook vinden op onze Facebookpagina. facebook.com slash Waar We houden je ook op de hoogte van de pogingen die in Brussel worden ondernomen om Griekenland te redden. Today. En we beginnen dit uur met het ski-ongeluk van prins Friso. Oh, het laatste nieuws van vandaag is dat er geen nieuws is. De prins ligt nog steeds in het ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck En bij het ziekenhuis houdt en slaggever Menno je nog steeds te wachten. Menno, goedenavond. Goedenavond, Luc. Ik probeer het toch nog maar even. Wat is het laatste nieuws? Ja, dat het geen nieuws is, inderdaad. Uh, er zijn geen mededelingen gedaan vandaag over de gezondheidssituatie van uh, prins Friso. Uh, het enige nieuws wat vandaag gebeurde, het nieuwe wat er vandaag gebeurde, maar was ook weer niet zo nieuw... is dat hij bezoek kreeg van koningin Beatrix en uh, prinses Mabel. Dat is de afgelopen twee dagen ook geweest. Het nieuwe daar aan was dat ook de moeder van Mabel mee was... en heel bijzonder toch ook wel de jongste dochter van Friso en Mabel, Saria. En om die reden ook was de aankomst hier bij het ziekenhuis anders dan anders. Afgelopen dagen kwamen de familieleden via de hoofdingang... Maar uh, vanmiddag ging het uh, door de achteringang, zeg maar de ambulance ingang, buiten het beeld van de camera's. En dat had alles te maken met uh, de aanwezigheid van uh, de jongste dochter van uh, de twee. Ja, want er is dus een achteringang. Uh, de vorige keren zagen we de koningin door de vooringang naar binnen gaan. Zoeken zij dan zelf op die manier het Nederlandse publiek op? Ja, dat denk ik wel. Um, het, het, is, het was zeker de eerste dag, de eerste zaterdag... Uh, voor ons de vraag, uh, hoe komen ze? Gaan ze door een achteringang? Daar zijn ze natuurlijk totaal vrij en het gaat om hun privacy. Uh, uh, en Dat is misschien wel belangrijker dan, dan ons nieuws. Uh, en ze kozen er uh, voor ons heel bewust voor om, uh, in onze ogen tenminste... heel bewust voor om via de hoofdingang te komen. Uh, we dachten, dat is misschien één keer en daarna gaan ze door de achteringang. Maar tot dusver zijn ze steeds behalve vanmiddag dan door de hoofdingang gekomen. Er was eigenlijk vandaag een, een fotomoment gepland. De, de, dan laat ja. de koninklijke familie zich van alle kanten fotograferen... en dan de rest van de skivakantie worden ze dan met rust gelaten. Uh, dat is onderdeel van een mediacode. Nu ineens wordt de hele familie nou, van alle kanten gefilmd en gefotografeerd. Mag dat nu ineens? Is die mediacode opgeheven? Nee, die is niet opgeheven. Uh, maar die mediacode die houdt in dat uh, we de familie met rust laten. Omdat het dan gaat vaak vaak gaat om plaatjes, vakantieplaatjes. En die hebben verder geen maatschappelijk belang. Maar uh, er is natuurlijk iets gebeurd. En uh, ondanks het feit dat prins Fiso geen deel meer uitmaakt van het koninklijk huis... is hij nog wel lid van de koninklijke familie. En is hij al helemaal natuurlijk een van de zoons van ons staatshoofd, onze koningin. Uh, en dus krijgt het wel een maatschappelijk belang. Ja. En dus mag de familie wel uh, ook, ook gefotografeerd en gefilmd worden. En ja, daar horen de kindjes ook bij. Maar gisteren uh, was dat in één keer afgelopen. Uh, was het genoeg? En zijn de, de fotografen en de cameramensen verzocht om uh, de familie met rust te laten. Ja, en dat wordt dan verzocht door de RVD en dan, dan houdt iedereen ja. zich daar dan ook al aan. Mm, niet helemaal, mm. nee. nee. Uh, ik ben niet in leg geweest, laat ik dat vooropstellen. Maar voor collega's die daar wel zijn geweest, ook collega's, uh, fotografen... Hoor ik dat er uh, toch wel kleine aanvaringen zijn geweest, uh, inleg, uh, dat uh, fotografen op de pistes zijn uh, gaan skiën, heb ik begrepen, om uh, zo uh, de kinderen te fotograferen. Ik weet niet of het waar is, ik ben er niet bij geweest, maar die verhalen hoor ik dan wel. Jij bent uh, bij het ziekenhuis, uh, daar waar Prins Frieso ook ligt. Wat, wat doen jullie eigenlijk de hele dag? Want er gebeurt dus niet zo verschrikkelijk veel. Nee, je weet wat het woord wachten inhoudt, Ja, dat, was, dat is niks doen eigenlijk. Ik weet niet of je eigenlijk. geduldig bent. Nou, ja, nou niets doen is dat, Nee, dat is niet het goede woord, nee? niets doen. Uh, Ogenschijnlijk niets doen. Uh, en dat is toch net even iets anders. Ja, dat is toch zo. Je doet niets, maar je bent voortdurend aan het kijken... aan het luisteren, aan het praten met mensen. Uh, je weet niet wat er gaat gebeuren. Je moet voortdurend opletten of er wat gaat gebeuren. Maar uh, het, het, ja, het is gewoon 90 wachten. Nou, ja, geen idee nog hoe lang dat nog gaat duren, geloof ik. Hè. Er is nog niet echt een prognose van... Nou, op dat moment weten we wat meer. Nee, er nou, is dus gisteren gezegd natuurlijk uh, dat we er rekening mee moeten houden... dat er niet eerder dan het eind van de week een prognose gesteld kan worden. Nou, eind van de week, rekenen maar uit, dat is vrijdag. Ja. Uh, is dat dan ook het moment dat de prognose komt? Nou, dat is maar zeer de vraag. Misschien weten ze nog niks. Uh, misschien komt het eerder. Het is natuurlijk he, eigenlijk zo dat we niet weten wat de prins heeft. Nee. Uh, we, we hebben een neurologen gesproken van in vergelijkbare situaties... wat zou het dan kunnen zijn en wat is dan de behandeltermijn? Die hebben zich daarover uitgelaten, maar we weten officieel helemaal niets meer dan dat hij stabiel is, maar niet buiten levensgevaar. Eh, onze indruk, en dat wordt bevestigd door artsen eh, in Nederland ook, is dat op deze manier het medisch team hier eh, en, en iedereen daaromheen tijd wil kopen. Zich, eh, de vingers niet wil branden aan een, een te vroege prognose die je morgen weer moet bijstellen. We wachten af. Menoré een dankjewel. Graag gedaan. We weten dus nog steeds niet hoe het met prins Friso gaat... Eh, en wat hij overhoudt aan zijn ski-ongeluk. Maar één ding weten we wel. De koninklijke familie is niet altijd voor het geluk geboren. Iedere avond duiken we in BNNTD geschiedenisboeken in... en vanavond doen we dat met scenario-schrijver en oranje-kenner Thomas Ros. Goedenavond. Hallo. Ja, de opa van, van uh, Johan Friso was prins Bennat. En die heeft ook al eens een keer kritiek in het ziekenhuis gelegen. Wat was er gebeurd? Uh, ja, hij he, heeft niet helemaal de kritiek in okay, het ziekenhuis. Oké, maar het voornaamste, en dat doet me er sterk aan denken is dat uh, prins Bernhard in 1937... en dan is hij net getrouwd met uh, toen nog prinses Juliana... in een Ford Cabrio uh, met uh, naar schatting toen 160 km per uur in Amsterdam... Uh, rijdt en hij ramt een zandauto. En het is zijn schuld. De prins is, uh, wordt bewusteloos met een zware hersenschudding... en gebroken ribben en een uh, kapotte wervel... afgevoerd naar het burgerziekenhuis in Amsterdam toen... En ook dan krijgen we precies dezelfde verhalen. Uh, uh, nou, ja, roekeloos. Uh, dat is bij Frieso iets minder, hoewel ik ook wel vind dat hij dat wel heeft gedaan hoor. Maar uh, bij Bernard is dat zeker zo. En er zijn verhalen over op sterven liggen. De artsen weten het niet. Buitenlandse artsen persberichten. Nou, ja, tien dagen ligt Bernhard uh, in het ziekenhuis met af en toe toen nog foto's van Juliana en zijn schoonmoeder Wilhelmina. Die komen er op bezoek, afgeschermd. Mm -hmm. En na tien dagen uh, blijkt de prins redelijk hersteld en eruit te komen. Mm. En hij heeft het ongeluk zelf veroorzaakt, zei hij al. Is hij, de, is hij daar dan voor gestraft? Uh, nee, zelf, hij heeft het zelf willen omdraaien. En dat is helemaal Bernard Hij heeft veel meer ongeluk gemaakt. En Maxima heeft dat trouwens ook gedaan. Hè. Uh, toen ze hier net binnen was, heeft ze in Den Haag een uh, auto geramd... op de Hofweg bij het Paleis Huis Den Bosch. En ook toen was het haar schuld. En ze draait altijd om. Uh, bij Bernard was het zo dat hij zei... die man was hartstikke dronken. Ik heb zijn adem geroken. Nou, dat is allemaal later uh, afgedekt. Uh, in die dagen. En veel later nog, in de jaren tachtig... heeft de dochter van de betrokken chauffeur... geprobeerd om nog een proces tegen het oranjeis te voeren. En ook dat is mislukt. Hmm. Um, uh, uh, deze situatie is natuurlijk, is natuurlijk, heel, is natuurlijk akelig, verschrikkelijk. Um, jij had ondertussen ook een boek af over Mabel. En die wordt voorlopig uitgesteld. Hè? Waar, waar, waar ging dat boek over? Nou, dat gaat er... Ja. Ja, helaas is dat boek uitgesteld. Dat gaat erover dat uh, uh, in heel kort... Uh, we weten allemaal dat er vorig jaar een vreemd helikopterincident in Libië was. Hè? Mm -hmm. De Nederlanders sturen een helikopter om een, een Nederlands ingenieur uit Libië te halen... terwijl de strijd in Libië bij Gaddafi eigenlijk net losbarst. En het is heel erg zeker... NRC Handelsblad was de eerste die dat meldde... maar later hebben andere media het ook gemeld... dat toen Mabel Wissers Smith daar was in Libië... Ah. En toen ik dat begreep, toen dacht ik wat vreemd is dat het Mabel smit dan op dat moment in Libië zit. Uh, en ook dat we op zo'n rare, uh, stomme wijze eigenlijk een helikopter sturen... waarvan de bemanning over werd gearresteerd en de helikopter staat er nog steeds en noem maar op. En ik heb dat boek toen geschreven uh, en dat was vrijwel af. Uh, waarbij Mabel en ook Frizo een bepaalde rol spelen... Maar uh, gehoord hebben over dat, dat uh, ongeluk daarin leg, dacht ik: dit kan ik niet maken op dit nee. moment. Nee. Ik, moet, ik, moet dat, uh, ik moet even afwachten hoe dat gaat. Ik moet het ook anders draaien. Dit kan ik zelfs uh, Beatrix en Mabel niet aandoen. Nee. Begrijpelijk. Thomas Ros, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1, BNN Today. Saskia Noord is deze week even geen beroemd schrijver, maar een regelrecht slachtoffer. Diep medelijden met haar is op zijn plaats. Ze raakt namelijk haar dagelijkse verzetje kwijt. De soap As the World Turns stopt ermee. Tijd voor crisisopvang en dat doen we hier uiteraard in BNNZD. En uh, rechtstreeks terug vanuit Moskou, net het vliegtuig uit Erbe Wennemars. Goedenavond. Goedenavond. Heb je nog een beetje sightseeing gedaan daar in Moskou? Uh, heb ik helaas helemaal geen tijd voor gehad. Ik heb ben aangekomen, ik ben meteen, ik heb de hele twee dagen echt in die, uh, in die, in die hal gezeten. S'avonds was dat het alweer donker, ik heb gegeten en we ben naar bed gegaan. Spannend leven zo. Ja, ja, dat ziet er al heel spannend uit, maar het is uh, toch heel erg iets minder spannend. We gaan zo meteen met jou over, uh, doorpraten over dat wereldkampioen Allround... en we praten ja, dan leuk. ook met de wereldkampioen Irene Wust. En in Brussel wordt weer geprobeerd Griekenland te redden... om half tien het laatste nieuws daarover. Genesis, and Jesus, he knows me. Het is maandag en het is tijd om terug te blikken op het sportweekend. Met onder andere erbenwennemars. Goedenavond nogmaals. Ja. Uh, in Moskou was je dus op het WK Allround. Uh, wat was de verrassing van het weekend? De grootste verrassing van het weekend was eigenlijk voor mij niet dat Irene, Wereld, Irene wereldkampioen werd. Of dat Sven wereldkampioen werd. Maar meer dat Koen van Weijen net op het podium kwam. Dat was ook eigenlijk het enige wat echt heel erg spannend was. Oké, okay, dus daar was je eigenlijk blijer? Nee, nou, ja, Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat, dat, dat, dat Irene gewonnen heeft en dat Sven gewonnen heeft. Maar ja, de richting de laatste afstand was daar toch een klein beetje de spanning weg. En waar het, waar het nog echt heel erg spannend, spannend werd, dat, dat was het met, uh, met Koen Vrij. En Koen Vrij heeft echt ja, drie afstanden, echt iedere afstand zo hard moeten vecht, vechten voor, voor die plek. Dus dat vond ik eigenlijk, persoonlijk vond ik dat wel een hele leuke, een leuke bekomstigheid tijdens ja. dit WK. Wij heersen wel echt enorm hè, met dat schaatsen, want ja. we volledig Nederlands podium bij de mannen. Ja, inderdaad. Hoe, ja, inderdaad. hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik kijk er een beetje dubbel tegenaan. Want de prestatie van de Nederlanders is gewoon echt geweldig. Die, die zijn ook echt van, van, van wereldniveau. Wereld maar ik vind het, Ja, dat is nu natuurlijk die hele discussie. Daar gaan we zometeen meteen ook even over hebben. Van wat vinden we nou eigenlijk van, van, van, van, van het hele Oranje? Mm -hmm. Maar uh, ja, in de breedte is het gewoon slecht. Er hey, rijden een paar Polen mee, die reden 14.25 op de, op de 10 kilometer. 14.25, dat is een tijd... Uh, ik ben een sprinter, ik heb ooit, ook, ook, ook ooit één keertje meegedaan aan, aan, aan een wk round en ik reed al 13.35, dat is 50 seconden sneller. Ja. Dus, dat, dus in de breedte is het, is het, gewoon, is het niveau gewoon echt slecht. En dat, jammer, is jammer. Ja. Dat, dat is heel jammer, want die, die grote kampioenen... Die, die verdienen gewoon meer tegenstand. Want dan wordt, hun, wordt de prestatie van Sven en, en Irene eigenlijk alleen maar... Ma was er in jouw tijd van. meer... Uh, jouw tijd, maar toen jij schaats was er toen meer uh, tegenstand? Nou, ik heb één keer een, een, een week allround gereden. En toen was even bij de heren... Dat even, ik weet niet of je echt de schaats kennen bent... maar dat was Karel Verheijen, ja. uh, Sven Kramer, Erbe Wennemars... maar ook Enrico Fabrice, de Olympisch kampioen. Uh, Italianen, uh, Shani Davis, Chad Hedrick, uh, Harvard Bucco. Er waren er echt een heleboel kansen let aan schaatsers ja. die allemaal wel konden ja. winnen ja, en eigenlijk. die vonden het ook allemaal wel heel erg belangrijk. En nu had je eigenlijk een aantal Nederlanders... en de Bukko die rijdt nog steeds mee. Nou, en Ivan Skobrev moet het dan een beetje doen. Maar daarna, ja, daarna waren er eigenlijk ook niet echt mensen... die, die, die de Nederlanders konden uitdagen. Dat is jammer. Ja. Nederlands feestje was het dus. Irene Wüst werd voor de derde keer wereldkampioen allround. Even een fragmentje van de finish van de afsluitende vijf kilometer. En daar komt ze. Goed gereden door Wüst. Net onder de zeven minuten, Sablikova. En daar is Irene Wust in 7-0-2-39. Hartstikke goed gereden. Hartstikke goed gereden. Heel goed zelfs, want wereldkampioen geworden. Irene Wust, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd ook natuurlijk. Dankjewel. Uh, net terug uit Moskou, hoe voel je? wel heel erg goed natuurlijk. Ik bedoel, ik ben uh, ja, hartstikke blij dat het weer is gelukt, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel redelijk uh, moe ben. Ja? Ja, uh -huh. dat, maar ja, dat kan me voorstellen. Mag ik hopen <laughs> dat je moe bent, toch? Ja, je moet er wel wat voor doen. Ja. Hoe ho ho bijzonder is het als je voor de derde keer wereldkampioen wordt? Ja, heel bijzonder natuurlijk. Ja, kijk, de eerste is bijzonder en de tweede is ook heel bijzonder. Maar ja, nu was het uh, titelprolongatie en uh, ja, mm. bedoel, ja, het is het is gewoon een wereldtitel allround en ik vind allround het mooiste wat er is. En, ja, als je dan weer die wereldtitel pakt, dan ja, blijft een kippenvel momentje. Ja, hey, Irene gefeliciteerd. Dankjewel. Um, hey, wat vond je nou eigenlijk je beste afstand op, tijdens het WK? Uh, ik denk dat ik uh, dit WK zo bijzonder was omdat ik nog een lange afstand een beetje heb gewonnen. Ja. En, dat vond ik ook. Uh, ja, ik denk dat mijn beste afstand wel de drie kilometer was. Ja. En waarom was hij nou zoveel beter dan al die dan dan die andere afstanden? De drie kilometer. Ja. Of ja, want, want ik vond namelijk een hele mooie afstand. Ik vond ook jouw drie kilometer echt fantastisch. Uh, uh, uh, maar heb je die drie kilometer anders gereden dan, dan dat je de rest van de zon gereden hebt? Ja, ik heb wel Ik heb natuurlijk in Hama reed ik ook tegen Savikova, tijdens ja. de World Cup. En toen was het ijs niet zo snel, dus toen dacht ik, nou, ik moet er niet te hard in knallen, want dan ben ik een soort van springplant voor Sablikova. Ja. Want dan uh, ben ik een soort van rode stier waar, waarop zij kan jagen en dan gaat ze de laatste rondjes onderdoor en dan ben ik al zo kapot dat ik niet meer aan kan haken. Dus ik dacht, nou hey, laat ik even een keer wat anders proberen. Ik begon uh, iets rustiger, zodat mm. ik uh, nou, ja, gelijk goed in de race zit met haar. En dan... ...zien waar het uh, uitkomt. En dat ging allemaal heel erg goed. En toen was de loting uh, natuurlijk bijzonder mooi... ...dat ik gelijk op drie kilometer tegen Sambicova mocht. Ja. Dus toen dacht ik van, nou, dat uh, ga ik gewoon nog een keer uh, herhalen. Dat, uh, als je nou, nou, nou, nou zo'n drie kilometer ook gereden had op het EK... had je dan ook niet gewoon Europese kampioen kunnen worden... Nou, ik had ook drie kilometer, ik had heel erg pech dat ik een hele botte schaats had. Dus ik wilde okay. heel graag, maar ik kon na twee rondjes kon ik al niet meer afzetten. Dus dat was een beetje jammer. Ja. Hey, hey, en, maar je komt nu thuis hè, Irene? En dan, uh, je bent wereldkampioen, dat is toch fantastisch. Ik vind het echt geweldig. En vervolgens uh, hoor je, je hebt waarschijnlijk de kranten wel, wel, wel gelezen. En dan komt die enorme discussie over dat allround schaatsen. Hoe is dat voor jou? Want jij bent eigenlijk gewoon nu net wereldkampioen geworden. Wat, wat, wat vind je daarvan? Knap ik het wel. Ik bedoel, tuurlijk, het plaatje was was natuurlijk in Moskou was. Um, ja, wat dat betreft een beetje triest met lege tribunes. En, um, maar van alle kanten, ik vind, vind ik echt het mooiste wat er is. Het is zoveel moeilijker dan bijvoorbeeld een een, een week afstanden. Waarom is dat, dat is moeilijker? Omdat ja, je twee dagen spanning in het toernooi hebt, je leeft er naartoe en, en elke afstand het is niet klaar. Bij een week afstand sluit je het af en dan is de ja. spanning weg en dan kun je de opladen voor de voren. Maar je zit twee dagen lang continu in spanning en ja. alles wordt terugberekenen. Vier, vier dagen, lang, of twee dagen lang, vier afstanden lang, mag je geen foutje maken. En dat is, ja, dat, dat is gewoon ja, heel moeilijk. En, en, ja, het, ik vind al round, vind ik zelf ook het leukste om ja. te doen. alleen... Um, ja, ik kan me ook wel weer voorstellen dat mensen denken, ja, ja term het ras. Maar van de andere kant, in, uh, wanneer was het? In Göteborg werden Nederlands ja. we, Nederlanders ook 1, 2 en 3. Ja. En dan was het ook van, uh, ja, uh, er is niks meer aan. En twee jaar later, in 2005, woont uh, Sharni... En ja. dan ja, jongens. Maar toen was er ook niks er aan, aan hoor. He? Dus nee, is, het toen, nooit het, goed. toen was het hart, hartstikke leuk. Ja, maar, maar voor Nederlanders niet, natuurlijk. Maar, maar, maar weet je wat, weet je? Ik, ik, ik zit, er al, ik zit er ook al die kranten lezen... en ik denk van, maar hoe is het dan voor jou? Want jij bent nu net wereldkampioen geworden... en ik denk van, ja, shit, het moet gewoon over die prestatie gaan... in plaats van dat het nu over het toernooi gaat. Uh, doe dat, de, baal je daarvan? Ja, nee, nou ja, de ik had wel een beetje, want dan, ja, ik bedoel, ik had zeker wel heel zware concurrentie van, van ja. de, de, de kant, de kort af van, de, van de Christine Nesbitt en de lange natuurlijk van Sadikova. En ja, het was absoluut een heel spannend toernooi. En ik denk van, ja, ook bij, bij de mannen, ik vond dat, dat, dat Sven en Jan, die maakten echt wel ja. een spannend toernooi van En wat je ook zei met Koen op de derde plek. Ja. Dus ja, ik vind het een beetje, uh, inderdaad, je kan, het is natuurlijk heel makkelijk om overal heel negatief over te schrijven en heel negatief over te zijn, maar. Ja ja belicht een keer van alles van de positieve kant en dat ja maar dat schijnt nogal moeilijk te ja, zijn ja maar is raad, moet even even één kritische vraag stellen iedereen um, het afgelopen weekend heb je natuurlijk geen enkele afstand gewonnen ja, ja maar dat is echt al rommel ja inderdaad en maar hoe, hoe, hoe kijk, kijk ik, weet, ik, ik weet dat natuurlijk en ik weet dat het echt over het oorhouden gaat maar uh, hoe ga je dat zo meteen uh, met het weken afstanden doen nou, dat gaat het helemaal goed komen hoor. Ja, ja want wat heb jij dan? Want ja. ik, zit, ik zit op zondagmiddag... en dan zit ik voor de televisie en dan zit ik er dus schreeuwen. Kom op iedereen. En dan win je niet. En dan denk ik, ja, uh, maar dat is misschien ook wel de bedoeling dat je dan niet wint. Inderdaad. Uh, want hoe werkt dat dan? Je, je traint om eigenlijk overal de beste te zijn. Nou ja, je wil natuurlijk, uiteindelijk wil je wel elke rit winnen, maar dat gaat niet. Want ja. In heel raam kijk, de, bijvoorbeeld de klasse van, van Nesprit is dat ze heel erg snel is geworden. Dus ja. die rijdt een fantastische 500 meter en ze overklasten me duidelijk op de 1500, waar ik overigens enorm van baalde. Ja. En de, de sterke kant van Sabi Kovic zijn dat ze bijvoorbeeld een hele goede lange afstand kan rijden, 3 en 5 kilometer. En, ja, ik ben een beetje middellange afstander en als is dan tegen die specialisme rijd. Ja, mijn doel is gewoon om al die afstanden zo goed mogelijk af te leggen en geen fouten te maken. En dan over het algemeen klassement de beste te zijn. En wat voor een keuzes ga je dan nu maken? Want je hebt nog een aantal weken de tijd. Maar kun je nog een keuze maken van gooi er een paar afstanden uit? En waar ga je nu op, nu op richten? Wie ga je verslaan? Nesbit of Sablikova? Nou, ja, beide natuurlijk. Beide? Maar ga je dan... dan, dan Wordt het dan de 1500 meter en de 3 kilometer? Die drie afstanden? Of ga je ook nog de 5 kilometer bij, erbij pakken? En ga je nee, het, uh... de, nee, de 5 kilometer zit ik sowieso niet in. Nee. En uh, nou ja, goed, daar zie ik mezelf ook geen wereldkampioen op worden. Zo nee. Maar ja, je, je, je, je staat nu, nu, nu, nu wel gewoon op het podium, hè, op de op, de, op die vijf, vijf kilometer. Ja, dat klopt. Maar dat heb ik ook wel vaker gedaan. Alleen, bloemen, heel realistisch is dat niet mijn afstand. En nee, ik weet gewoon, uh, als ik uh, heel goed ben, dan kan ik de drie kilometer winnen. En uh, 5 kilometer is dus ook een beetje mijn afstand. En die, die kan ik ook winnen. Dus dat zijn. Nee. En ja, als ik heel goed ben, dan kan ik ook een duizend dus ja. Ik ga toch insereeuw, hoor, bij alle afstanden, denk ik alweer. En dan ga ik weer, Ja, hey, kom op idee hey, Moet jij trouwens niet gewoon als Brabantse nu een beetje hossen door de straat heen gaan met carnaval? Ja, dat, dat, <lacht> dat kan natuurlijk wel, maar um, nou ja, ik, uh, ik heb nog gewoon een heel groot doel. En dat is gewoon heel goed. En uh, willen presteren op week afstanden ja. in TIAF. En proberen die wereldtitels binnen te halen. Dus um, even goed op mezelf passen en het lichaam weer goed herstellen, zodat ik... Uh, over, uh, wat is het, vijf weken ben ik helemaal weer uh, paraat ben en, uh, en in topvorm. En daarna mag ik uh, heel lang carnavalen van mezelf. We gaan voor ja. je duimen. Oh. <laughs> Veel succes met trainen. Irene Muus, dankjewel. En Erben ook bedankt. Tot ja, volgende week. Graag gedaan, tot volgende week. Dankjewel. Doei. wel. Holland. Holland. In Exeter Holland reizen we iedere dag de wereld rond op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Niet alleen in Nederland is dat carnavalsgeweld in alle hevigheid losgebarsten. Ook in Brazilië natuurlijk. Maar in de stad Salvador is de sfeer iets anders dit jaar. Alex Heijmans vanuit Salvador, goedenavond. Ja, goedenavond Luc. Ja, Tot een week geleden was er bij jullie een, een politiestaking. Die zorgde voor een enorme geweldsgolf. Twee keer zoveel moorden als uh, normaal. Ja. En die staking is inmiddels wel beëindigd. Maar nog steeds durven mensen de straat niet op. Nou, ze durven de, staat wel, de straat wel op, maar ergens zin in, in, in carnaval vieren hebben ze niet. Want de, de schrik zet er wel goed in bij, uh, bij, bij de meeste mensen. Die, die staking die duurde twaalf dagen en, en, zoals je zei, uh, er brak nog, nogal veel geweld uit. Uh, het leger werd ingezet om op straat te, uh, te patrouilleren. En nadat de staking dus vorige week eindigde... mochten die soldaten niet naar huis. Want die moesten blijven tot, na, moeten hier blijven tot na carnaval... om ervoor te zorgen, um, samen met de, de militaire politie... Die, die dus weer aan het werk is. Uh, in totaal heb je dan over een troepenmacht van ongeveer 20.000 man... Uh, die ervoor zorgen dat um, uh, carnaval, carnaval hier in, uh, in goede banen geleid wordt. Ja. En heel veel mensen... Die vertrouwen het niet helemaal, want die denken dat er, um, dat er ja, iedereen is opgefokt geworden uh, in, in de stad van, van, die, van, die, politi van die politiestaking. Mensen voelden zich gewoon niet, niet lekker. Er is heel veel, ja, agressie. Mensen hebben, houden het voor gezien. He, al mijn vrienden ja. die zijn op reis gegaan of hebben gezegd, ik ga, ik ga gewoon carnaval doorwerken. Ja. Dus uh, ja, gevolg is dat ik zelf ook niet ga, want in, in mijn eentje waag ik het niet. Nee, want uh, normaal gesproken uh, vier jij het wel. Nou, ik ben niet een heel groot carnavalsbeest, Maar ik ga wel. Het, uh, het feest du duurt hier zes, uh, zes nachten. Hè. En ik ga meestal ja, één of twee van, van, die, van die nachten. Ga ik toch wel even kijken. Heb ik deze keer, deze keer dus uh, niet gedaan. Ja, um, dit kan ook wel een flinke strop zijn voor de toeristenindustrie, lijkt mij. Want het is wel een trekkertje, ja. toch? Ja, nee, dit is. Het, uh, het hoogseizoen, uh, uh, uh, ja, de toptijd van het jaar zeg maar, voor, uh, uh, voor, de middenstad, uh, voor de middenstand. Ik was, uh, zondag was ik in, uh, in, de, in de binnenstad hier uh, even bij een, een vriend langs die, die een café runt. Die zat de duimen draaien. Mm. En, en die zei ook, ja, het komt door die, door, door die politiestaking van vorige week. Want het zou hier helemaal vol moeten zitten. En er zaten dus wel geteld twee klanten daar, behalve ik. En uh, er, zijn dus, er zijn gewoon nog geen officiële be cijfers bekend over ja, hoe laag, uh, hoe, hoeveel minder mensen er gekomen zijn dan, uh, dan andere jaren. Maar ik denk dat het vooral om honderdduizenden mensen minder gaat. Want uh, zowel in, uh, uh, in de Verenigde Staten als ook in Nederland is er een negatief reisadvies afgegeven voor, uh, uh, voor Salvador. Ja. En uh, ja, heel veel Braziliaanse toeristen zijn ook gewoon thuis gebleven of zijn elders naartoe gegaan. Uh, neem ons heel even heel kort mee naar hoe het normaal gesproken gaat in Salvador. Is dat net zoals in Rio in een stadion en Holla een feest en zo? Uh, nou, er zit een heel groot verschil tussen het carnaval in, uh, in Rio en Salvador, namelijk dat het carnaval in uh, Rio plaatsvindt in een daar specifiek voor gebouwd stadion, namelijk uh -huh. het Samba Dromo. En in uh, Salvador is het een, een, straat, een straatfeest, net als Koninginnedag in, uh, in Amsterdam, zeg maar. Alleen dan zes dagen lang. Maar goed, daardoor is het ook een beetje linker als. Uh, de stemming in de stad ja. een beetje ja. is. Wie weet volgend jaar weer. Dankjewel, Alex Heijmans. Dat hopen we. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Ewoud de Jong.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 En De man met wie Prins Frizo afgelopen vrijdag aan het skiën was, is vandaag door de politie in Leg ondervraagd. De hotel-eigenaar met Frizo buiten de geprepareerde piste. toen de prins werd bedolven onder een lawine. Hij zelf bleef ongedeerd doordat hij een speciale airbag droeg. Volgens de politie is het horen van een begeleider gebruikelijk na zo'n gebeurtenis als vrijdag. En dat is het nieuws op dit moment. Dankjewel, Ewald. Radio 1, BNN Today. Luc nog precies één maand heeft Griekenland... om het tweede noodpakket van 130 miljard euro binnen te slepen. En anders gaat Griekenland fietsen. Ja, daar komt het een beetje op neer. Vandaag is het uh, eigenlijk alweer een soort D-day in Brussel. De EU-landen zijn er aan het vergaderen... over het steunpakket aan Griekenland. NOS-verslaggever Tijnstadé is in Brussel. Goedenavond. Zij is nog steeds aan het vergaderen? Ja, zeker. Ze zitten nu boven in de, in de, in de vergaderzaal van het raadsgebouw aan het Schumannplein in Brussel. Ja, ik hoorde je net al zeggen, ze hebben nog een maand. Enerzijds klopt dat, hè. 20 maart, dan moeten de Grieken uh, weer heel veel gaan betalen op lopende rekeningen, veel rente. Nou, ja. dat kunnen ze gewoon niet. Daar hebben ze dus vers geld voor nodig. Nou, daar wordt natuurlijk al wekenlang koortsachtig over onderhandeld... En ja, die idee was eigenlijk vorige week al, was eigenlijk twee weken geleden al vanavond... Ja. ...lijkt het er dan toch op dat er wellicht een akkoord zou, uh, in de lucht zou hangen. Uh, 130 miljard hebben de Grieken dus snel nodig. Hè. Dat gaat dan in tranches betaald worden de komende tijd. Maar ja, bij binnenkomsten uh, van de ministers uh, was het toch alweer meteen wat slecht nieuws. Uh, vanmiddag al uh, horen we dat van onderhandelaars. Uh, 130 miljard, uh, er is misschien wel weer meer nodig. Nou ja, en dan heb je bijvoorbeeld onze eigen minister jan Kees de Jager die zegt nee, ik heb altijd gezegd geen cent meer dan die 130 miljard, dus die deed al moeilijk. Dus ik uh, heb zo'n vermoeden dat dit nachtwerk gaat worden, dat ze boven toch weer uh, ja, de puntjes op de i proberen te krijgen, en dat het heel lastig gaat worden. Ja, want uh, het ligt ook een beetje aan, kijk die 130 miljard, die valt misschien nog wel bij elkaar te schrapen, maar Griekenland moet daar ook wat voor doen natuurlijk. Hè? Wat, wat, wat moeten ze daarvoor terug doen? Ja, precies. Nou ja, ik heb dat pakket waar eigenlijk uh, de, de ministers uh, nu zelf ook boven mee aan, uh, aan het werk zijn, uh, ik heb daar een, zeg maar, een kopie van een draft, dus niet precies die tekst die zij hebben... ...maar het komt er golfweg op neer op een onvoorstelbaar lange las, waslijst van uh, zaken... ...die de grieken dus heel snel voor elkaar moeten krijgen. Puntsgewijs staat daar dus op hè, wat die grieken moeten doen uh, in juni uh, dit jaar al. Daar bezuinigen, daar besparen in augustus... Uh, we moeten dat allemaal bewijzen dat ze dat doen. Uh, er moeten tienduizenden ambtenaren op, snelle, op korte termijn al de straat op. Het is echt allemaal heel streng. Eigenlijk kun je zeggen dat het land echt helemaal onder curatele komt te staan. Er is nu nog een zogeheten trojka uh, van, van de Europese uh, Centrale Bank en Commissie en de IMF mm -hmm. die dat zo af en toe even gaat controleren. Nee, dat moet ook allemaal veel strenger. Daar hamert uh, vooral Nederland heel erg op. Er moet een dagelijkse controle komen uh, of... Wel van democratie kun je eigenlijk al niet meer spreken. Maar ja, dat gaat natuurlijk tegelijkertijd wel heel spannend worden. Gaan die Grieken dat op het laatste moment echt slikken? Dat is één ding. En wat we vanavond hier zeg maar aan het uitonderhandelen zijn, zijn die Griekse politici die daar aan tafel zitten, zijn dat nog wel dezelfde die dat na april gaan uitvoeren? Want de Grieken gaan ook nog naar de stembus waarschijnlijk in april. Genoeg te bespreken dus. En uh, niet zo gek dat het uh, wel eens nachtwerk voor uh, je kan gaan worden. Tijn, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Overspel, ontvoeringen, eetstoornissen, geestverscheidingen... gijzelacties, inzegs, verkrachtingen, seriemoorden, bomaanslagen. Ja, de afgelopen 54 jaar bleef niets het dorpje ook deel bespaard in de soap as the world turns. Gelukkig, het is maar soap. Morgenmiddag, na 22 jaar op de Nederlandse buis... is de allerlaatste aflevering. En dat wordt dan een gidszwarte dag voor de diehard fans... voor wie na al die jaren de acteurs een soort van tweede familie werden. En één daarvan is Saskia Noord schrijfster. Goedenavond. Goedenavond. Ja, morgenmiddag. Hoe zit je er dan bij op de, op de bank met een grote doos troost chocolaat tissues <laughs> Nou ja, ik heb de laatste twee afleveringen al gezien. Oh. <laughs> Gisteren op het As the World Turns Farewell event. Oh ja, dus, dat was er ook, hè? ik weet hoe het eindigt. En ik heb ook nog eens de DVD-box gekocht. Dus ik kan nog eventjes, als ik wil, een paar jaar door. Hoe ziet die DVD-box eruit? Zijn er 22 DVD's aan elkaar geplakt? Nee, het is vanaf 1956 volgens mij. Dus... Uh... Ja, we kunnen nog even, voordat het no. in Nederland uitgezonden werd... kunnen we dat ook nog even bekijken op die dvd -box. Ja, uh, je uh, 54 jaar al op de, op de televisie. Hoe lang kijk jij het al? Ik ben het gaan kijken toen ik uh, hoogzwanger op de bank lag... en uh, niet zoveel meer mocht. En dat is uh, nu, uh, ja, 20 jaar geleden. Hmm. En wat was dan, want ik, ik zal het me eerlijk toegeven, ik heb ook al zo'n een aflevering gekeken. En ik kan me nog herinneren dat als ik dan één aflevering keek op de maandag. dan wilde ik eigenlijk ja. ook wel weer de volgende aflevering kijken. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam dat? Dat dat, dat zo'n. dat je maar moest blijven kijken? Nou ja, ze hadden natuurlijk waar ze heel goed in waren en zijn, is, is is altijd een soort cliffhanger. En die op een of andere manier. Het heeft ook iets voorspelbaars. Je kan, je kan vaak al van mijlen ver aanzien komen waar het heen gaat. En het geeft tegelijkertijd ook een soort rust en bevestiging als het ook zo gaat. Uh, en toch, ja, je, je wil het toch weten. En ik denk dat dat te maken heeft met dat ze los dat er heel veel ongeloofwaardige verhaallijnen in zaten. IJzersterke karakters hadden. Wie, wie was je favoriet? Uh, nou, mijn, ja, mijn favoriet uh, is Carly. Carly. En wie, wat, wie, wat, wat was Carly voor persoon? Nou ja, Carly heeft uh, zo ongeveer alles meegemaakt wat, uh, wat wij allemaal niet meemaken. Maar Carly was alcoholist en Carly was een beetje fout. Oh ja, oh, dat zijn de, dat zijn de leukste dat, natuurlijk. Foute, uh, foute beslissingen en die ging over grenzen heen. En die, ja, dat was wel uh, uh, ja, fijn om je mee uh, te identificeren. Ja. Is er een serie die nu de leegte kan gaan op kan gaan vullen of, of kan dat niet? Nee, ik denk dat dit echt, uh, uh, ja, dit is de oudste soop. En in mijn ogen ook de enige de echte soop. En ik denk dat het hierna uh, wordt, het, uh, wordt het tragisch op dat grond. Uh, ja. ik, je... uh, ik heb er in ieder geval geen alternatief. Je hebt hem dus al gekeken, maar toch is hij morgen voor het laatst op de buis. Ga je, ja. ga je nog kijken of denk je van laat me zitten, ik uh, ga een wandelingetje maken en mijn verdriet uh, wegdrinken? <laughs> <laughs> nou, uh, uh, ja, ik, ik heb nooit zoiets... Niet, met afscheid is eigenlijk jammer, want de spanning van de soap zit er natuurlijk in dat... Ja, er, er is een mooi huwelijk, maar je voelt in de verte het onheil al dreigen. Ja. Ja, en dat kan niet meer in de laatste aflevering. Dus dat wordt een beetje saai. Ik ga toch nu, ik, ik bedoel, ik heb dus al jaren niet meer een aflevering gezien... maar ik ga nu toch de allerlaatste aflevering kijken. Ik kan niet wachten ineens. Nou, ik denk wel dat het, het mooie is, als je de allerlaatste aflevering ziet... dat al heb je jaren niet gekeken, dat je er wel onmiddellijk in ziet. <laughs> ja, je kent alle personages dat ook nog. Kracht. Dat is de kracht van ja. After World Turns. Dank je wel, Saskia Noord. En veel sterkte okay. nog. dank je. <laughs> Zometeen Hoi. duiken we in de wereld van de hackers. Wie zijn het eigenlijk, die hackers? Zijn dat van die hele gemene personen? Of valt dat eigenlijk wel mee? White America van Lenny Kravitz. BNN Today, Luke Ikink. En ja, vandaag werd bekend dat de hackers de attracties en temperatuur van het water van een zwembad in Breukelen konden bedienen. En vorige week waren er nog de polders die onder water gezet konden worden. En dan heb je natuurlijk nog de hekschandalen... rondom bedrijven als KPN en Diginota. Niets. Maar helemaal niets lijkt me veilig voor de vlugge vingers van de internet nerds. Wat zijn het eigenlijk voor types? En nerds is dan in dit geval een geuzenaam natuurlijk. Koen Martens is hacker van het Eerste Uur. Hij hekt zonder schade aan te richten en kan ons ook precies vertellen... hoe het er allemaal aan toe gaat in die wereld van de digitale inbrekers. Goedenavond. Goedenavond. Digitale inbrekers, dat klinkt al wel cool, vind ik zelf. Uh, ja, nou ja, ik vind inbreken niet zo'n hele fijne term, eigenlijk. Nee, <laughs> precies, precies. We gaan zo meteen uh, horen van jou wat het dan wel is. En Danny Makers is er ook internetondernemer. Een ondernemer, jij hebt hackers in dienst hè, van jouw bedrijf. Er werken uh, twee ethisch hackers voor uh, ons. Mm -hmm. En die worden ingehuurd om uh, ja, in systemen die vaak nog niet gelanceerd worden, nieuwe websites, nieuwe systemen, om die vooraf te testen. Om te kijken hoe groot de kans is dat uh, mensen zoals Koen uh, alsnog er een, uh, een zwakheid in gaan vinden. En ik vind inbreken ook niet zo'n. Fijne term eigenlijk. Oké, okay, inbreker gaan we niet meer noemen. Ethisch hacken wel, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even naar jou, Danny. Vandaag werd ook bekend dat hackers die vorige week KPN al hackten... Eh, waardoor duizenden klantgegevens op straat lagen... ook het KPN verkeer konden manipuleren. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, oké, okay, KPN is een uh, soort van toegangsaanbieder tot het internet. Dat betekent dat je als consument verbinding maakt met KPN... of een andere internetprovider. En die geeft jou vervolgens toegang tot de rest van het internet. Nou, normaal gesproken is het zo dat daar niks geks gebeurt. Uh, je bezoekt een website, je gaat er ook naartoe, maar in het geval van die hackers hadden ze dus toegang tot de omgeving waar je de instellingen aan kunt passen uh, voor hoe het internetverkeer precies gerouteerd moet worden, dus welke route wordt afgelegd. Nou, voor zover bekend is daar uh, niks mee gebeurd, maar ze hadden daar dus in kunnen stellen dat bijvoorbeeld al het verkeer van bepaalde gebruikers of groepen gebruikers met een omweg naar hun bestemming geleid zouden worden, waardoor ze dus zelf toegang zouden krijgen tot de informatie die mensen bijvoorbeeld uh, ja, uploaden of downloaden. En ja, dat is potentieel natuurlijk heel veel. Ja. Hoe kijk jij naar zo'n zo hek als dit? Ja, het verbaast mij niks dat dit nou ook weer mogelijk is. Nee? Uh, er heerst een soort blind vertrouwen in de, in de techniek. En ja, dat is eigenlijk ongegrond. Uh, ja, je ziet het nu ook weer. Uh, als je ergens uh, met, met redelijk simpele trucjes bij kan... Uh, dan kun je vervolgens weer uh, met, met nog wat trucjes verder komen. Op een gegeven moment zit je zo diep in het systeem... dat je inderdaad kunt gaan bepalen waar uh, mensen heen gaan... als iets op het internet uh, opzoeken. Ja. Um, vrienden van je dit? <lacht> um, nou, dan ga ik even. <lacht> okay. Even kijken hoor. Ik ga heel even een beeld schetsen waarvan. Ik denk dat veel mensen denken: nou, hackers, dat zijn dan mensen die zitten dan boven op een zolderkamer. Drie computers voor hun neus. En dan, uh, nou, daar aan de ene kant ratelt wat. En dan hier uh, zit het een beetje te speuren in, uh, in, in, in, in websites. Je beschrijft je studio. Ja, weet <lacht> je wel, hè? nu ik eens over na. En denk ik: ja, dat lijkt wel een beetje mijn ik zolderkamer. Ik ga twijfelen, ja. <lacht> Is dat ook zo? Uh, nou ja, goed, kijk, het, als je echt heel diep uh, in die techniek gaat zitten... je bent heel erg uh, aan het hacken, ja, dan zit je vaak in je eentje uh, achter een beeldscherm. Het is heel intensief geestelijk en dan uh, ja, heb je daar geen uh, uh, afleiding bij, uh, bij nodig natuurlijk. Dus, ja. dus dat beeld klopt misschien wel een beetje, maar ja goed, het, hackers zijn ook hele sociale wezens hoor. Ja, precies. We beginnen nu zeg maar met hackers dat het digitale inbrekers <laughs> zijn... maar uiteindelijk komt het goed, ze zijn allemaal hele lieve jongens en uh, niks in de hand. Ja, absoluut. Uh, nou, sterk nog, ze worden ook in dienst genomen bij bedrijven natuurlijk. Het zijn ook mensen die helpen om bedrijven te beveiligen. Ja, maar dat gebeurt wel te weinig in Nederland. En het meest typische voorbeeld vond ik nog wel... de opening van een cybersecuritycentrum door minister Opstelten. Paul Nieuws was daar te gast, stelde de vraag waar zijn de hackers? En het antwoord van de minister was van ja, ja, die nodigen we niet uit... want de hacken is strafbaar. Terwijl waar het natuurlijk om gaat is dat je als samenleving graag wilt dat de mensen die de kennis hebben om zwakheden in systemen te ontdekken... dat je daar bevriend mee raakt en dat je samen gaat kijken... wat kunnen elkaar voor elkaar betekenen? En wat ik heel storend vind is dat ook in discussies soms in de media... Maar vaak ook in in de politiek, er een soort van tegenstelling wordt gecreëerd... terwijl volgens mij echte hackers, die willen gewoon een veilige samenleving... en die zullen ook altijd als ze een lek vinden, dat eerst netjes melden. Maar op het moment dat je ze on onheus gaat bejegenen... zoals een minister dan in dit geval gedaan heeft... Mm -hmm. ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet blij van wordt. Nee, ja, de, de beste man heeft het niet goed begrepen. En ik moet zeggen, die tegenstelling is er ook niet echt. Uh, los van het feit dat inderdaad alle grote uh, bedrijven, zoals banken, uh, ook hackers in dienst diensten. Veel van mijn vrienden werken daar ook. Uh, hebben we, ja, zijn wij ook actief, zoeken wij contact met de overheid. En uh, op het lagere niveau, de mensen die het echte werk doen, die snappen het wel. En daar hebben wij gewoon heel goed contact mee. Daar werken ook hackers. Uh, ja. Ja. Ja. Hoe, hoe begon dat voor jou, het hacken? Uh, hoe begon dat? Ja, dat is al vrij vroeg begonnen, eigenlijk. Dat was een jaar of acht of zo. En toen begon ik al alle apparaturen van mijn ouders uit elkaar te schroeven en te kijken wat er allemaal in zat. Ja, dat is ook wel een kenmerk die, die hackers uh, schetst. of ja, vrij essentieel is voor hackers. Uh, nieuwsgierig, kritisch, creatief. Dat zijn voor mij de drie basispersoonlijke eigenschappen die, die een hacker heeft. Uh -huh. Ja, dus zo begon dat een beetje. En, en uh, ja, in mijn omgeving... Uh, ja, ik had een vriendje, die vader, die was helemaal gek van elektronica en computers. En uh, zodoende ben ik daar ingerold. En ik ben er ook uh, ja, diep ingedoken. Uh, het, uh, ja, een heleboel dingen geleerd zelf. Door gewoon dingen te proberen, uit ja. te zoeken. Maar het lijkt me dat je dan op een gegeven moment wel op zo'n punt komt... Uh, wat Danny ook zei, van dat, je, dat je moet beslissen van... hé, hey, ik heb nu iets ontdekt. Ik moet nu, ik moet nu een beslissing nemen. Of ik doe er hele gemene dingen mee. Of ik ga gewoon naar het bedrijf toe en zeg van... yo, gasten... Die zit een lek. Ja natuurlijk ja, nee, dat, ja. dat, dat, dat heb jij vaak gehad. Uh, ja, nou ja, goed. De, de meeste mensen zullen dan ook gewoon net als iedere andere burger in Nederland... inderdaad het juiste doen. Uh, wat, wel, wat, ja, wat niet meehelpt is natuurlijk dat het voor de wet verboden is om... Ja, je kent de, de term uh, computervredebreuk. Uh, zodra je ergens binnen uh, bent waar je niet binnen hoort te zijn... en dat kan al zijn het, uh, het, het draadloos internet van je buren... waar geen wachtwoord op zit, als mm -hmm. je dat gebruikt... dan pleeg je al computervredebreuk. Oei. Uh, en je ziet dus inderdaad vaak dat je dan uh, als melder wordt je aangepakt. Want je hebt iets gedaan wat, wat eigenlijk niet mag. Terwijl je niks stuk hebt gemaakt. Je, je stelt de mensen netjes op de hoogte. Maar ja, toch word jij dan aangepakt. En degene die, die zo'n onveilig systeem neerzet, uh, ja, die gaat vrij uit. En vervolgens liggen er misschien gegevens op straat. Uh, identiteitsdiefstal, noem maar op. Nee. Nou, en Daarom is het ook wel belangrijk dat de politiek op een gegeven moment... dit wordt alleen maar erger, er zijn steeds meer mensen met kennis van systemen. En er zijn ook steeds meer systemen en we zijn ook steeds afhankelijker van systemen. Dus ik zie echt een paradijs ontstaan. Maar dan moet er wel een soort van uh, regel komen in de wet... dat op het moment dat je een kwetsbaarheid in een systeem vindt... en dat netjes meldt volgens een bepaalde procedure... en geen schade hebt aangericht daarbij, dat je altijd vrijuit gaat. Want nu is het dus zo dat je niet weet wat er gebeurt... als je inderdaad netjes naar dat bedrijf toegaat gaat en zegt, hé, hey, we hebben iets gevonden. Want het risico bestaat dat er aangifte tegen je wordt gedaan. En ja, dat bedrijf doet dat dan soms ook in een schikreactie. En dan zit je dus met de gebakken peren terwijl je het alleen maar wilde melden. Ja. En wat ik ook wel grappig vind, ik zat ook even na te denken onderweg hier naar Hilversum, en hackers zijn eigenlijk topsporters. En uh, welke sport dan nog wel het meest in de aanmerking komt... om een vergelijking mee te maken, dat is schaken. Ook dat doe je met groepen mensen... maar toch heb je altijd te maken met één tegenspeler. Dat is in dit geval dan het systeem, zou ik willen zeggen. Uh, maar dat kun je ook hartstikke gezellig maken... en met een grote groep doen. En je moet heel goed worden in het spelletje. Je moet strategisch zijn, wat je net al opnoemde. Je moet ook weten hoe je de zetten moet zetten... om dus steeds een stapje verder in het systeem te komen. En ik vind eigenlijk dat we hackers ook meer... Uh, de goede hackers ook meer zouden moeten zien en moeten belonen ook. Huh. Danny zei al gezellig. Kloppen jullie ook? Jullie hebben zelfs een clubhuis, toch? Uh, nou, er zijn er, zijn er meerdere. Uh, over de hele wereld zijn er wel honderden. In Nederland uh, hebben we er een stuk of tien inmiddels. Het heette dan uh, hackerspaces. ja. Uh, ik heb er zelf eentje opgericht uh, in Den Haag. En ja, dat, dat is eigenlijk een... Uh, dat is, er gebeuren meerdere dingen. Het is enerzijds inderdaad een, een sociaal ding. Mensen komen samen gezellig uh, een beetje de, de... Nou ja, het nieuws bespreken wat er nu meer... Het is echt een fysieke uh, plek, hè? Fysieke het is echt een fysieke plek, plek. Ja. Het is een gebouw. In, in mijn geval, nou, je kunt lid worden, dan krijg je een sleutel. En dan kun je daar gewoon 24 uur per dag uh, naar binnen. Mm. Nou, je kunt daar een beetje zitten. We hebben wat flipperkasten staan. Uh, maar ja, er staan ook allerlei uh, apparatuur om dingen te maken, echt. Uh, dus je moet denken aan een... een ja, een lasersnijder waarmee je allerlei vormen uit plastic kunt snijden. Een uh, 3D-printer uh, waarmee je dus echt fysieke objecten kunt printen vanuit je computer. Geef je een opdracht en dan heb je een fysiek object, uh, driedimensionaal in je handen. Ja. Uh, nou, dat soort dingen, lasapparaat, uh, noem maar op. Maar dat klinkt een beetje als een soort van uh, uh, samenkomst van allerlei computergenieën. Ja, nou, dat, dat is het wel. Zo zien jullie zelf ook natuurlijk. Ja, dat, dat is het wel. Het is, ja, maar, maar niet alleen computergenieën, want hacken gaat uh, breder dan echt alleen maar uh, het, het breken van beveiliging. Het is natuurlijk uh, uh, leuk om te doen, want het is een, een leuke intellectuele uitdaging, uh, vergelijkbaar met het schaken. Uh, maar hackers, ja, die, die passen die drie eigenschappen die ik noemde, uh, creativiteit, kritisch kijken naar dingen uh, en nieuwsgierigheid, ja, dat gaat... Dat, gaat breder. Dat, dat, ook zelfs politieke issues, sociale bewegingen, dat, dat zijn allemaal dingen waarop die, die eigenschappen toegepast worden. Hm. Nou ja, en hackers zijn vaak ook meer dan alleen hackers. Het zijn vaak ook programmeurs, het zijn mensen die uh, vaak ook... Nou, tenminste veel hackers die ik ken hebben een passie voor muziek. Um, um, ja. Maar met name ook het, het programmeren, daar hebben we zo ongelooflijk veel aan gehad. Als je kijkt naar hoe het internet nu werkt en wat voor tools en software we gebruiken. Hackers zijn vaak niet alleen sociaal toe naar andere mensen... Uh, maar ook indirect door bijvoorbeeld bij te dragen aan open source projecten. En ik weet ook, er worden in heel veel hackerspaces worden ook uh, middagen georganiseerd... van nou, we gaan gewoon nu een middag dat softwareprogramma helpen. Want ze zitten met een uitdaging. Uitdaging. En wij zitten hier met twintig man. En we gaan er gewoon voor zorgen dat we ze kunnen helpen. Ik schrijf op, hackers zijn hele lieve mensen. Nou, dat heb ik bij deze dan gedaan. Uh, maar toch zijn er natuurlijk ook hackers die zich daar niet aan houden. Uh, los van de grote criminele eventjes. Maar gewoon ook hackers die gewoon bij jullie ook komen. En die gewoon over de scheef gaan. Wat zeg jij tegen die mensen? Jij komt ze tegen. Nou, ja, het, het gebeurt wel eens. Het gebeurt gelukkig niet zo heel vaak. Uh, vaak zijn het jonge jongens die komen binnen. Die, die, ja, die, die, die weten veel van computers. En nou ja, goed, je bent uh, puber, dus je wil wat. Uh, dan ga je al gauw dingen doen. die je niet zo goed hebt doordacht. omdat het misschien stoer lijkt. Uh, ja, dan proberen we toch een beetje. Uh, omdat het jongens. het zijn eigenlijk over het algemeen jongens. Uh, um, ja, toch een beetje op het rechte pad te houden. Dat klinkt misschien een beetje uh, belerend of, of weet ik hoe je het wil zeggen. Maar mm -hmm. ja, we proberen dan toch wel um, onze eigen inzichten en ethiek over te brengen. Uh, ja, in de hoop dat dat, dat toch... Uh, want ja goed, als je niet voorzichtig bent, dan kan het je hele verdere carrière uh, uh, vernietigen. Ja, terwijl je juist ook een hele mooie carrière eruit kan halen. Absoluut, ja. Maar weet je wat zo grappig is? Dit wordt heel vaak over hackers gezegd. Van, ja, er zijn ook mensen die... We... Dat kun je ook over advocaten zeggen. Nou, dat is Alleen het probleem is, we kennen allemaal wel een jurist, of iemand, of een accountant, of een boekhouder, iemand die dat doet. En daarvan denken we, nee, die zit aan de goede kant. En daarom, die beroepsgroepen geven maar niet als voorbeeld van beroepsgroepen waar mensen ook de slechte kant op kunnen gaan. Maar omdat hackers mede, dus ook door die wetgeving relatief uh, veel uh, underground zitten. En omdat ze natuurlijk ook beginnen met het ja, nou, toch wel inbreken in, in systemen natuurlijk. Hè? Ja, maar dat hoeft niet per se. Nee, dat is, ja? het, het begint echt met nieuwsgierigheid naar hoe systemen werken. En het inbreken is daar eigenlijk een gevolg van. Dus, dus het, is, het is puur die intellectuele uitdaging waar het de meeste hackers om gaat. Ja, en, en dat je vervolgens als je een, een, een, een paspoort aanvraagt bij de website van je gemeente... en je ziet iets wat, waarvan je denkt, oh, dat is misschien niet goed geïmplementeerd. Nou ja, dan, dan moet je gaan kijken, want je bent nieuwsgierig. Uh, als je dan uitkomt op, op een, een, een stukje waar je ineens de hele uh, uh, database van burgers kunt downloaden... Ja, dat, dan moet je dat toch melden. Dat, uh, maar, maar goed, dat, dat, dat is dus een afgeleide van dat je nieuwsgierig wordt. Door, door net die. als dat een architect, als hij door een prachtige wijk loopt en een heel mooi straatje ziet... het ook niet kan laten om even naar binnen, daarin te lopen en te kijken wat zit daar nou. Dus ja. ik probeer die, die, die vergelijking ook te mm -hmm. maken om dat te laten zien... het is gewoon net als eigenlijk ja, wat voor beroepsgroep dan ook... Alleen, dit is relatief nieuw. Dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Kijk, architecten en advocaten hebben we al honderden jaren. Hm. Maar computers die zo massaal worden gebruikt voor zoveel dingen... en ook relatief onvoorzichtig worden ingezet, natuurlijk nog niet. Nee. En dat is wel waarom het allemaal nieuw is. Bij uh, advocaten hebben we Bram Moscovich als, als een van de grootste Nederlandse advocaten. Wie is, de, wie is nou echt de grote Nederlandse, Nederlandse held? Uh, nou dan hebben we het denk hekken ik toch geld. wel uh, over uh, Rob Groengrijp. Uh, hekken van het eerste uur uh, in de Amsterdamse uh, hackerscene in de jaren tachtig. Uh, Hij heeft een heleboel goede ja. dingen gedaan... Uh, ja, hij heeft een blaadje gedaan. En ja, goed, een van de dingen waar de meeste mensen denk ik nu nog mee in aanraking komen... is dat hij de eerste internetprovider in Nederland heeft opgezet. Access dat is echt, for all is ja, dat, ja. access for ja. all. Door hackers opgezet. In een, uh, een van uh, krakkemikkig pandje hebben ze dat gewoon in elkaar gehackt. En het is uitgegroeid tot een, uh, ja, een groot bedrijf. Ja. Danny, uh... uh, hoeveel macht hebben jongens zoals Koen? ja, Het hangt er een beetje vanaf wat je onder macht verstaat, maar laat ik het als volgt formuleren. We leven in een wereld waarin we niet meer denken van hey, hoe gaan we dit probleem oplossen. Nee, we stellen de vraag welk systeem zullen we eens aanschaffen of programmeren om dat probleem op te lossen. Dus we leven in een samenleving gebouwd op computersystemen. Ja, en inderdaad, als je uh, goed zoekt. Er was ook een, uh, een documentaire of een reportage van een vandaag uh, vorige week. Uh, zogenaamde SCADA-systemen. Dat zijn dus computersystemen waarmee fysieke dingen in de echte wereld gecontroleerd uh, konden worden. Ja, ze hadden gewoon met leger des heils op afstand de verwarming uitgezet. Maar ze kwamen ook in systemen terecht waarmee sluisdeuren geopend kunnen worden. en ze polders kon, vol konden laten lopen. Nou, als je in zo'n wereld werkt en je bent in staat om de kwetsbaarheden in zulke systemen te vinden... en je zou daar dan misbruik van maken, dan heb je veel macht. Maar in positieve zin kun je dus ook heel veel bereiken. Het lijkt me ook heel erg uh, veel voldoeninggevende... dat je dus de kennis hebt om dat soort kwetsbaarheden te vinden... en het juist dus wel netjes te melden. En in die zin is het gewoon heel erg belangrijk... dat mensen zoals Koen en mensen op die clubs dat ze er zijn. Ik ben helemaal gerustgesteld. Nog één ja. ding. We hebben één minuut nog. Ik ken een verhaal, een gerucht gaat rond op internet... 31 maart gaan hackers het hele internet platleggen. <laughs> het schijnt, het schijnt. Het, het is de vraag wat 31 maart is trouwens ook de open dag in de hackerspaces. Dus ja, dan kunnen mensen uh, gewoon eens komen kijken wie die hackers kan zijn. Het? Geen maar verband het, natuurlijk. Hè? Het kan, het ja. kan. Uh, het, het internet stapt nog uit de tijd dat iedereen elkaar vertrouwde... en is opgezet om tussen universiteiten wat informatie uit te wisselen. En ja, dat iedereen elkaar vertrouwt, dat is niet meer zo op het internet. En dat betekent wel dat die infrastructuur heel erg fragiel is... Ja. Um, dus ik, ik sluit het niet uit dat het kan. De meningen zijn nog verdeeld. Uh, We gaan afwachten en misschien wel met z'n allen naar de open dag van uh, jullie Clubhuis. Dankjewel, Koen Martens. En Graag ook dank, u. internetondernemer Danny Mekic. BNM Today. Luc Ekenk. We gaan het laatste woord weggeven en beginnen met ontwerpen Hans Ubink. Net terug uit Parijs. Heerlijk. Even in zo'n kosmopolitische stad. Weg van Nederland. Want wat is er aan de hand met ons Nederlanders? We zijn toch dat nuchtere volkje. Voordat wij vertrokken ging het nieuws alleen maar over de Elstedentocht. En nu we terugkomen gaat het alleen maar over Lawines. Mensen, waar is ons gezond verstand gebleven? Het vertrekt schoorvoetend uit de Tweede Kamer. Dan PVV Tweede Kamerlid Fleur Agma. Ik ben een weekje op de uh, Ventura. Het is hier hartstikke mooie, hete zon. Uh, koude wind, dat wel. Maar het is zo ongelooflijk macht. Er staan hier uh, 5000 appartementen leeg te kopen. Dat zie je maar dat overal de crisis doorslaat. En dan nog de burgervader van Groningen, Peter Reewinkel. Over sommige dingen moet je niet te lang nadenken. Over hoe het is om een kwartier onder de sneeuw van een lawine te liggen. Over behandeling door een arts die weer werkt... nadat hij grote fouten maakte bij maagverkleiningsoperaties. Over hoe het is voor Job Cohen om vanavond naar huis te gaan. Denk maar aan iets moois, zei mijn vermoeder als ik vroeger naar de tandarts moest. Maar waar denk je dan aan? vandaag Zometeen Gio Lippens met langste lijn. Nog het namen en rugnummers facebook.com slash bnn today. En twitter.com slash bnn today. Dan kun je ons volgen. En als je hacker bent, ja, dan zoek je maar een beetje in ons systeem. Ergens bij BNN. Tot morgen.